9 uur. Marx Ampersen met het NOS-journaal. Vanuit de zorg en politiek is geïrriteerd gereageerd op de drukte op de dam in Amsterdam. Daar werd door duizenden mensen gedemonstreerd tegen racisme. Het was er zo druk dat anderhalve meter afstand houden onmogelijk was. Politici van onder meer CDA, VVD en Forum zijn daar verontwaardigd over. De topman van ziekenhuis OLVG Amsterdam is bang dat het coronavirus zich verder heeft verspreid. Burgemeester Halsema van Amsterdam wilde niet ingrijpen. Ze zei dat de betoging daarvoor te belangrijk is... en dat mensen zelf verantwoordelijk zijn. Het was vandaag op sommige plekken voor BOA's te druk om in te grijpen... zegt de voorzitter van vakbond BOA-ACP. Onder meer op het strand van Scheveningen... was het volgens hem niet mogelijk om te handhaven op de coronaregels. Er werd vooral geïnformeerd en gewaarschuwd. De bonden zeggen wel dat over het algemeen alles goed is verlopen...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 De protesten begonnen na de dood van de zwarte arrestant George Floyd... vorige week maandag. Voor het eerst sinds 5 maart zijn in Spanje geen nieuwe sterfgevallen gemeld... als gevolg van het coronavirus. De gezondheidsautoriteiten noemen de cijfers hoopgevend. Sinds het begin van de pandemie zijn in Spanje ruim 27.000 coronapatiënten overleden. Het weer. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen droog en zonnig met minder wind...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 dingen zijn we het wel eens met een aantal muziekkenners. Thomas Waterveld, de eindredacteur van 3 voor 12 in Rotterdam. Die zegt, dit is gewoon een toffe band. Dan denk ik dat Willem de Waard bij Zwaardvis daar net zo over denkt. En ik uh, zei de gek, doe dat ook. Want uh, Black Operator is gewoon een, uh, een uh, lekker aan vuige band. En hoe vaker uh, dit ik uh, hoor, des te beter ik het ook uh, vind uh, klinken. Ja, het uh, klinkt oudbollig en clichématig. Maar zo is het natuurlijk wel met, uh, met deze band. Uh, dat, dat, dat zijn er gewoon een paar van die, van die bands die één keer in dezelfde tijd voorbij komen. En die uh, pakken je bij de strot. En Black Operator is zo'n band. Desolation Blues. Uh, voor het eerst uh, toen ik die single uh, zeg maar een beetje door uh, kreeg uh, toen was ik net uh, bezig met die thuis sessies van de en TVFM dus denk ik ook alweer een week of vijf uh, geleden maar toen was hij net koud uit uh, toen dacht ik nou ik gooi hem er gelijk meteen in uh, dan, uh, dan denk ik uh, en, uh, sindsdien in, uh, is hij de opening van het uh, tweede uur uh, geweest en uh, is hij eigenlijk ook constant uh, de opening van het tweede uur geweest dus nu ook uh, en of hij volgende week uh, dat uh, is ja, dat weet je natuurlijk toch uh, nooit maar goed uh, welkom bij het uh, tweede uur van deze Alternative FM. Ik ben iets wat benaard ten opzichte van het eerste uur. Ja, dat, dat blijf ik zeggen. Je, je komt op een gegeven moment binnen, je gaat een plaatje aankondigen... je denkt dat het een vrouw is en het is een man. Ja, ja. Het overkomt je één keer in de tien jaar. Maar goed, dat mag geen naam hebben, denk ik. In dit uur gaan we praten met Bas Flesserman. Hij is een van de initiatiefnemers van de petitie Liefde voor Muziek. Misschien als je een muziekliefhebber bent, dan kan je dat tegenkomen... Uh, onderteken hem nou wel alsjeblieft, want uh, we zijn er gewoon, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, nou afhankelijk wil ik niet zeggen. Maar uh, je, je kan niet zonder muziek en, en cultuur, wordt gezegd, is een soort tweede levensbehoefte. Want zeg nou zelf, als er straks geen uh, muziek uh, volgende week bij wijze van spreken wordt uitgebracht, hoe zou je dan de dag moeten gaan doorbrengen? Zeg het maar, ja, dan, dan denk ik ook van, dat wordt er wel een beetje heel saai. Nou, dit beleid wat er gevoerd wordt, is toch zo'n beleid waarvan ik denk, en mijn vraagtekens erachter zet. Want eerst vraag je van die muzikanten dat ze hun eigen broek op moeten halen, dan doen ze dat. En vervolgens zeg je, ja, sorry, maar we hebben een virus wat rondwaart. Zoek het zelf maar uit. Nou, dat, dat gaat er bij mij dan weer net niet in. Ik denk, je mag blij zijn dat, dat die jongens nog op een bepaalde manier... misschien hier en daar de eindjes aan elkaar knopen. Sommigen die, die hebben dan nog een halve baan ernaast... En dan denk ik van, ja, als het zo makkelijk zou gaan... dan, uh, dan denk ik, uh, dan is het uh, een kwestie van ondertekenen... en dan zeg ik, uh, hoppakee, gaan. Uh, met deze dame had ik vorige week nog een idee uh, geboren. Een soort piefshow. Uh, dat uh, moet je dan bedenken van, je moet betalen. Dan gaat dat uh, luikje open en dan kan je gewoon een uh, songwriter uh, zien spelen. Dat, is, dat lijkt me wel heel erg leuk om dat te doen. Ik uh, weet dat, dat uh, hier een uh, Leon van S rondloopt... en die zit daar nu al uh, over na te denken...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 to live. I'm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 Whoa, Weken terug had ik, uh, dat was de eerste live uitzending uh, die we dan deden. We een gesprek met uh, Benjamin Pro. De Quarantunes sessie. Uh, daar heeft hij uh, dan op een gegeven moment een uh, EP van gemaakt. En dit uh, was een van die nummers. En dat is echt zo'n lekker loomnummer. Uh, zeker in deze tijd van het jaar mag je dat uh, wel uh, draaien. En als je dan toch niet zoveel op straat mag, nou uh, maak ergens een hangmat. Ga er zelf in liggen en uh, doe dit dan even op de achtergrond. En dan denk ik, ja, dan uh, kan je gewoon jezelf waarden op een, een of ander zonnige eiland. Zo werkt dat dan. Verbeelding zegt veel... en muziek kan daar dus een rol van betekenis bij spelen. Dat is ook de reden waarom we zo dadelijk met Bas Flesseman gaan praten. Want hij is de initiatiefnemer van, de, of één van de initiatiefnemers. van de petitie. Liefde voor muziek. Dat ga je zo dadelijk horen. Maar eerst de dame die we vorige week nog in de uitzending hadden. Lotte Mulder met haar band. Charlotte. Uh, Charlotte moet ik eigenlijk zeggen. Want de S uh, wordt alleen maar gebruikt als je ze moet zoeken op de sociale media. En uh, de groep heeft uh, meegedaan aan uh, de voorrondes van de Robak. Ze hebben zelfs ook uh, een van die voorrondes uh, gewonnen. Ik geloof zelfs de eerste. En dan is het gewoon zuur als dan, uh, dat je dan op een gegeven moment niet mag aantreden om de finale te spelen. Of die überhaupt nog uh, gespeeld moet uh, worden in dit jaar. Dat uh, is nog maar zeer de vraag. Want voorlopig gaat dat nog wel eventjes uh, natuurlijk. Charlotte dus. It's the farther from home. The better her good. The sharper the moon No, you won't see her soon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 Uh, dat nummer dat heet uh, Doorgaan. Kijk, kijk, dat, dat gaat snel. Met Jaap Koper. Met uh, Bas Flessenman hoor ik uh, hier aan de andere kant van de telefoon. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ik, ja, ik, ja ik, zit, ik zit live al in de uitzending, maar ik ga je er nu even op zetten. Uh, als je heel even wacht. Kijk. Dat is uh, heel erg leuk. Sta je midden in een afkondiging. En dan uh, hoppata, en dan krijg je op een gegeven moment iemand aan de telefoon. Als het goed is hangt Bas uh, Flesseman uh, nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, ik moet dan met N horen. En uh, dan moet ik op een gegeven moment dat ook nog uh, overzetten. Dus, uh, en, die, en je schrik je natuurlijk helemaal een ongeluk. Van, oh god, ik heb nog een afspraak staan. Ja, dan sta ik uh, als een soort uh, B-artiest. Nog met een telefoon uh, horen in mijn handen. <laughs> Om dat nou, nog, uh, doe, je, doe je hartstikke goed. Ja, ik moest wel. Dus, uh, dus, uh, want je bent precies in de aankondigingen op en de afkondiging. Dus, maar goed, ik ben enorm blij dat ik je aan de telefoon heb. Want uh, het ja. gaat ja. natuurlijk wel om iets. Uh, over de petitie, liefde voor muziek. Ja. Jullie zijn een van de initiatiefnemers. Um, ja, Want, Bas, jij maakt onderdeel uit van een ja, soort gezelschap. Bedrijf. Ik weet niet wat het is. Uh, ja, een, uh... ik, werk zelf, uh, ik werk zelf voor mijn eigen uh, boekingskantoor, Bookings. Boekings. Ja. Wij, ja. uh, wij boeken uh, tournees voor artiesten en uh, wij boeken concerten van, van alles van Bonnie Vert tot en met uh, Strand of Oaks, Tallest Man on Earth, de XX, dat soort artiesten. Uh -huh. Maar wij hebben uh, vanaf het begin van de coronacrisis hebben we met een aantal collega-agenten, hebben wij uh, geroepen van dit gaat helemaal mis. Uh -huh. En uh, wij hebben een uh, club opgericht. Uh, United Independent Music Agencies, en dat zijn dus een paar kantoren bij elkaar die allemaal uh, compact en uh, uh, onafhankelijk zijn, uh -huh. en wij hebben bedacht van ja, deze sector, die live muzieksector, die komt niet voor zichzelf op iedereen werkt een beetje op zijn eigen planeetje, uh -huh. en uh, de, de overheid is toch al jaren niet heel erg op cultuur, en zeker niet op uh, uh, live en popmuziek gericht uh -huh. dus we dachten van, we moeten nu de handen ineens slaan om te kijken van hoe kunnen we ons zeg maar uh, beter oriënteren in de nieuwe coronawereld mm. en ook uh, uh, duidelijk maken naar het publiek en naar de overheid tezamen, samen met de artiesten en het hele netwerk aan uh, mensen die werkzaam zijn in de muziek, van hé, hey, het is echt mis. En mm. uh, liefde voor muziek is precies dat. We willen en laten zien dat er heel veel liefde is voor muziek en voor live muziek, mm. Maar ook dat het dus nu uh, ja, een, een heel grote groep mensen, bij elkaar iets van 150.000 mensen in Nederland, uh, hun, hun werk uh, kwijt is. Uh -huh. En uh, ja, dat, dat, uh, dat dat heel veel schade gaat doen aan, uh, aan de, de toekomst van live muziek in Nederland. Ja. Ja, want dat het, is zeg maar de, de oorsprong van, uh, van, live van uh, Liefde voor Muziek. Ja, uh, uh, nogmaals, het, uh, het, het is de um, United Independent Music Agency, hè? Dat, uh, ja. dat, is, dat, ziet, uh, dat is een drijvende kracht, geloof ik, uh, achter dit ja, hele... Ja, dat hè? zijn dus zeven uh, kantoren bij elkaar, hmm. kleine kantoren die uh, in, in de pop of in de rock of in de jazz of in de elektronische muziek hun, hun brood verdienen en die hebben, ja, herkenden we elkaar helemaal niet, maar we zijn naar elkaar toegetrokken in de crisis om te zeggen van jongens, als niemand het doet, als niemand zijn nek uitsteekt voor deze sector om te laten zien hoe mooi het is en ook wat er allemaal nu aan het uh, verloren gaan is en dat is echt een hele economie, er zijn, uh, wat ik zeg, 150.000 banen in het uh, uh, gedrang mm -hmm. en uh, Nederland heeft 1200 festivals. Ja, zoals het er nu naar uitziet, blijft er heel weinig van over... omdat ja, er gewoon te weinig uh, toekomstperspectieven zijn. En als de overheid daar niet... ...hard op inzet met, uh, met steun... Dan, uh, ...dan is het voor heel veel bedrijven is klaar. Ja, um, nou zei ik al eerder... Van de, de, ...de meeste muzikanten zijn ook zzp'ers... ...sommigen uh, zijn ook nog ja. half uh, muzikant... ...en werken er nog uh, een beetje bij in, in dat yes. opzicht... Hè? ...om hun hoofd boven water te houden. Ja. Uh, want dat is een beetje de realiteit... ...en door dit verhaal, de muzikanten... En uh, de popbands hebben niet om dit uh, gevraagd. Uh, ja. Krijgen ook meteen het vel over de en Zeggen van ja, sorry jongens. Uh, maar uh, bij jullie spelen, daar komen heel veel mensen op af. Uh, jammer, zoek het daar maar uit eigenlijk. Zo kom, uh, dat was er een beetje bot weg uh, wat, de, wat de boodschap uh, was. Ja, nee, dat is heel erg aan de hand en uh, wat, wat helemaal ironisch is, dat heel veel uh, artiesten en muzikanten die zeg maar, niet aan de grootverdienende kant zitten, maar wel gewoon normaal veel uh, uh, toeren... Mm -hmm. ...die hebben dan vaak ook nog bijverdiensten in, in de horeca bijvoorbeeld, nou dan ben je dus dubbel uh, de pineut, mm -hmm. want uh, uh, ja, ook daar valt van alles weg, dus ja, hun hele bestaan valt weg en in de steunmaatregelen van de overheid... ...is tot nu toe ook uh, ja, juist voor, voor de ZZP'er eigenlijk te weinig uh, gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, je hoort zo hier en daar ook af en toe weer eens een oproep voor... ...ja, misschien zijn we toe aan een basisinkomen in Nederland. Dat ben ik is gewoon iets... helemaal voorstander van, uh, Bas. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ja. Ik, ik, ik weet uh, dat er muzikanten zijn die zeggen van waarom een basisinkomen... Je bent altijd verzekerd van een inkomen. inkomen hè? Dus, dus dat ja. is één kant van het verhaal. En twee, het uh, vordert, bevordert de creativiteit. Je hoeft er dus niet over in te zitten. Want je bent toch bezig. En dat uh, wakkert de creativiteit. Maar ik denk ook een stuk ondernemerschap. Maar dat is... Heel lastig uit te leggen aan uh, mensen die, uh, die het uh, principe van de basisinkomen niet snappen. Maar ik bedoel, kijk, als we nu uh, 15.000 regelingen hebben om ondernemers overeind te halen. Dan zeg ik, nou, je was al klaar geweest met de basisinkomen. Ja. Punt. Juist, ja. ja. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. En, ja. en een van de dingen die we nu zien leren is dat er gewoon eigenlijk jarenlang... ...niet goed over na is gedacht. Ja. Die popsector en de live muzieksector... ...want wij trekken er dus samen op met ook het Concertgebouw... ...het metropoolorkest. Ja. Heel veel artiesten en, ja. en gezelschappen hebben uh, de petitie ondertekend. Ja. Van uh, let op, er moet iets gebeuren. Er moet beter in kaart gebracht worden van... ...hoe groot is dit uh, gehele... Uh, ja, ...we noemen het een ecosysteem, want het gaat van artiest... ...tot en met uh, um, PA-verhuurbedrijven, lichtbedrijven, uh, merchandisebedrijven, mm. cateringbedrijven. Mm. Het is zo'n groot bedrijf, die hele muzieksector. Iedereen die daar normaal gesproken uh, jaar in jaar uit uh, uh, iets moois mee met z'n allen neerzet... ...die, die is nu uh, de pineut en die, die hebben geen uh, uh, vooruitzichten... Mm. Dus uh, daar moet iets uh, gaan gebeuren. Ja, wij hebben hem ook ondertekend als uh, programma. Want, ja, heel uh, goed, heel goed. Want uh, ik bedoel, wij, wij uh, vinden het heel belangrijk uh, dat er ook nog iets uh, bestaat. als. Uh, ja, uh, ook hey, uh, de doorsnee. Uh, Nederlandse producties, die kennen we allemaal wel. Maar het gaat even om de, wat, wat daaronder zit. Eh, ja. Waarvan wij denken: ja, dat is, zo, zit zo goed in elkaar. Waarom wordt dat niet gehoord? Dat is de reden waarom wij dit programma ooit zijn begonnen in 2008. Dus, dus dan, dan zouden we onszelf eh, lelijk in de vingers snijden. als ze zeggen: nou we, we doen er niks mee. En eh, jongens, bedankt. Hè. Dat, eh, dat ja, gaat bij nee, ons niet dus. zien. Er moet zeker uh, nog veel gereageerd worden. We hebben nu al uh, tegen de 60.000 handtekeningen. We zijn over de 55.000 nu. Mm. En uh, we gaan nog uh, zeker uh, volle week door. Dus iedereen moet, uh, moet zijn steun voor live muziek. En, en de mensen die daarin werken, Artiest tot en met uh, uh, kistenshower aan toe, ja. die moeten ondersteund worden. En dat is uh, liefde voor muziek.nu. Ja. Daar kan je op een hele simpele manier uh, je, je steun uh, uiten. En met die handtekeningen kunnen we dan duidelijk maken van, hé, hey, politiek, er, ja. moet, er moet meer gebeuren. Ja, uh, ik, het, het lijkt me wel duidelijk, er zit ook een hele grote namen. De Ziggo Dome zie ik ook er gewoon tussen ja, staan. He. Die dus, hebben we ook getekend, want ja. die, die, ja, die hebben het ook zwaar, hoe, hoe gek het ook is. Maar ja. elke dag dat die grote schuur uh, geen omzet heeft, <laughs> uh, leiden ze enorm verlies. Ja. Maar, ja. maar verder ook uh, ja, uh, kleine uh, muziekcafés zitten erbij. Uh, wat ik al zei, tentenbouwers, uh, podiumbouwers. Uh, de, de radioprogramma's filmen. ook. Ik, uh, uh, radioprogramma's, ja, jij ja. zit erbij. Ja. Uh, en uh, uh, uh, muziekblad Oor zit erbij. Ja. Uh, ja, dus je kan het toch gek niet bedenken. Ja. En, en een paar grote namen ook nog uh, Typhoon, uh, Direct, Kensington, Henny Vrienden, uh, Rob de Nijs, uh, Goud van Hout. Uh, ja, echt heel breed uh, is, het, uh, is het ondertekend. Ja. En uh, daar zijn we heel trots op, want ja, we zijn maar een klein clubje en we hebben het toch voor elkaar gekregen. Want toen we daar aan begonnen was het nog van, ja, uh nou, dat lukt je nooit in de, in de, in de muzieksector. Er is nog nooit op één pamflet zeg maar, een, een statement gekomen. Nou, dat ja. is wel gelukt. Ik, ik, ik denk dat je daar uh, nog wel redelijk uh, gelukkig in mag prijzen... Dat, uh, dat het heel snel opgepikt is. Maar de sociale media ja. doet tegenwoordig heel veel wonder, hè, denk ik. Absoluut, ja, ja, dat ging heel hard. Ja. ja. Um, ga je nog even door met de missiewerk? Want ik heb begrepen dat, uh, ik zei al, radioprogramma's... Uh, uh, wij hebben uh, goede contacten met onze vrienden in, uh, in Capelle, uh, Zwaardvis... Ik geloof ja. dat uh, een van jullie ook uh, komende zaterdag uh, daar ook uh, tekst en uitleg gaat uh, geven. Oh, dat kan heel goed. Dat, ja. dat, ik heb niet het hele programma mm. wat iedereen doet uh, in mijn hoofd, maar we hebben op heel veel plekken aandacht gehad. Mm. En, uh, een collega van mij is ook bij Radio 2 geweest. Mm. Uh, 3FM zijn we geweest. Ja. Slam FM zijn we geweest. Uh, ja, echt, echt best wel breed. Uh, en de kranten hebben het ook goed opgepikt, dat is ook fijn. Ja. Dus uh, nee, dat is prima. Uh, het, het gaat nog wel even door in ieder geval. Ja dat... zeker, we gaan nog zeker tot de, de tot het begin van de tweede week van juni door en we hopen ook nog een, een, een, een soort van live festival met de podia uh, op te zetten die streamende dingen gaan doen. Dus uh, ja, we, we zijn lekker bezig. Ja, uh, En misschien dat er nog uh, ergens een, een zaaltje is waar je anderhalve meter afstand uh, kan houden en ja, dat er echt... nog iets uh, van, uh, ja. ja zoiets dingen dat is heel mooi als dat lukt ja. dat zou heel mooi zijn Bas, ja. mag ik je toch hartelijk danken want uh, ik zag echt uh, even het, uh, met het zweet op mijn voorhoofd van oh god, daar gaat mijn item ja, maar god, nee, het spijt uh, me dat ik uh, zo, uh, zo suf was om je te missen <laughs> maar ik ben heel blij dat ik toch wel even uh, aan, aan de beurt gekomen ben bij jullie want uh, ja, heel, heel bedankt voor de, voor de uitnodiging en je steun ja en uh, we geven het niet op, hè? Nee, moet je zeker niet doen. Dus uh, nee. dat, uh, dat was ook het liedje wat we ervoor hebben gedraaid: doorgaan van Willemijn de Boer. Dus dat uh, komt uh, helemaal goed. Um, ik, ik, uh, ik ga je uh, ja, verder niet meer storen in je bezigheden. Ik uh, dank voor je, voor je tijd dat je dat nog even wilde doen. Graag gedaan. En bedankt. Oké. Okay. Dit was, uh, dat was Bas. Uh, wij verder met de muziek Chasing Mavericks met een, een nummer van de EP Wait. Now see How. dat deze band zo weinig volgers heeft op Facebook tegenwoordig is Facebook al niet meer zo heilig en schuift dat steeds meer om naar Instagram strijden te meer om een beetje uit te vogelen of wij als uh, gezaghebbend uh, radioprogramma hier in Zandvoort... Uh, het ook uh, voor elkaar kunnen krijgen om mijn eigen Instagram-account. Dat, dat is uh, sinds een paar weken eigenlijk ook uh, gelukt. En een van de mensen die ons gevonden heeft, is, is Operation Hurricane. En als ik het over Operation Hurricane heb... dan heb ik het over de frontman van de band, Julian Keurvershoek. En uh, nou, als ik uh, hier het raam open zou zetten... en hij zou zijn raam open zetten... dan kunnen we misschien nog wel een beetje communiceren. Maar ik denk dat dan de halve buurt meegeniet, denk ik. Ja, dat denk ik ook oh, ja. <laughs> ja, ja, want, uh, want je, uh, ja, je zit gewoon 500 meter van ons uh, vandaan, uh, gewoon thuis uh, uh, ergens. Dus uh, ja, uh, uh, dat zijn toch bizarre tijden denk ik uh, voor jullie ook, hè? Ja, het is uh, ongeëveneerd natuurlijk wat we nu meemaken. Ja, uh, maar wakkert dat ook de creativiteit aan? Want dat is ook denk ik een van de redenen waarom we jou nou uh, toevallig aan de telefoon hebben. Nou, heel toevallig uh, is dat nou ook weer niet. Want... Ja, heel toevallig is het ook niet, inderdaad. Nee, <laughs> nee uh, ja, dat, dat zie je sowieso wel. En dat zie ik veel om me heen. Als je creatieve mensen voor langere tijd basically opsluit... dan komt er niks anders uit dan meer creativiteit. Ja, dat geldt ook voor jullie, denk ik, hè? Dat klopt. Ja. Uh, er is een nieuwe single van Operation Hurricane, een... Defined, heet hij, geloof ik. Zeg ik yes, het zo goed? Zeker weten, Defined. ja. ja. ja. Um, even over uh, hoe jullie dat uh, werkje uh, uh, in elkaar hebben gezet. Want ik uh, be begrijp uh, met deze tijden van het zeewoord uh, dat dat natuurlijk iets anders uh, uh, werkt. Hoe werkt dat dan? Nou... Um, om eerlijk te zijn, hebben we deze single nog in elkaar gezet voor de tijdperk met het niet te noemen C-woord. Ja, ja, ja, ja. <laughs> dus... Dit liedje hebben we opgenomen uh, ja. eind oktober 2019, toen we in de studio zaten bij Stijn Donders. Ja. Uh, dat was naar aanleiding van die crowdfundingscampagne die we ook gedaan hebben. Mm. En dit is een van de vijf liedjes van die EP die daar uitgekomen is. Ja, uh, die EP moet nog komen of niet? zeker weten. Ja. Uh, is het ook zo dat jullie dus ook per single uh, dan op een gegeven moment dat, uh, dat uit gaan brengen en dat je dan op een gegeven moment de hele EP weer bij elkaar hebt of niet? Ja. ja, we hadden oorspronkelijk een single release staan in Cynetal, dat zou ja. um, eind maart gebeuren, mm -hmm. maar ja die is natuurlijk gecanceld. En toen hebben we geprobeerd om daar een alternatieve datum voor te vinden, maar die is toen uh, ook gecanceld, met dank aan de overheid, yeah, yeah. dus toen hebben we besloten om eigenlijk het hele releaseplan om te gooien, en uh, maar gewoon te beginnen met het uitbrengen van muziek, hmm. want we weten niet wanneer we wel weer zouden mogen spelen en om nu nog een jaar deze EP op de plank te leggen, daar zagen we niet zoveel uh, in zitten. Ja, maar het zou zomaar kunnen zijn, doordat je dus nu een EP hebt, dat het zoveel creativiteit oplet, uh, uh, oplevert. En dat je dan zegt van, nou, ik ga met uh, Max en met Jari uh, met op een gegeven moment nog een keer opnieuw uh, iets uh, beginnen. En dan uh, komt uh, EP'tje nummer 2 er meteen achteraan in 2021. Het zou zomaar kunnen ja, natuurlijk, toch? dat, dat zou zomaar kunnen. Ja. Sowieso uh, houden we onszelf lekker bezig, hoor. na ja. die hele... Isolation Hurricane serie die we gedaan hebben... zijn we ook druk bezig met allerlei andere dingen. We waren vorige week nog in de Wisselhoord Studios in Hilversum... om mm. daar wat dingen op te nemen. Mm. En twee weken daarvoor waren we weer bij Stijn. Dus uh, we zitten niet stil in ieder geval. Nee, um, Ik vind het ook wel uh, hè, de metafoor uh, die in jullie naam uh, tegenkomt... Operation Hurricane en dan met name Hurricane... De tijd waarin we leven is misschien eigenlijk ook wel een klein beetje een hurricane, hè? Het, is, het is alsof je, uh, iedereen wel uh, door elkaar geschud wordt, als het ware. Ja, zeker. Ja? Je kunt je nu niet van geval niet meer vasthouden aan de middelen die je gewend was. Ja. Uh, nou, uh, uh, met, met, met, de, met deze undefined, uh, hoe zijn de reacties al geweest? Want jullie hebben hem ook uh, op YouTube gezet, tenminste in de, de audiobestand, uh, geloof ik, hebben jullie hem erop gezet. Dat klopt. In die vorm. Ja. Uh, zijn daar al uh, de nodige reacties op uh, geweest? Ja, hij wordt ontzettend leuk ontvangen. Sowieso de vrijdag dat hij uitkwam, stroomde mijn telefoon echt vol met leuke berichtjes. Dus daar word ik heel erg blij van. Ja. Uh, maar hij werd ook gedeeld door uh, IndieXL... en hij werd laatst ook gedeeld door Nevermind the Hype. Dat was wel echt een persoonlijk hoogtepuntje voor me. Ja, ja dan, dat, is dat, dat is me, het lijkt mij ook een vorm van erkenning... dat je weet waarvoor je het doet, denk ik, toch? Ja, ergens wel. Ja. Kijk, we zijn nu, laten we zeggen, drieënhalf jaar bezig... Ja. Uh, met afwisselende periodes van heel veel bezig zijn... en heel weinig bezig zijn... Hm. Maar zeker dat hij door, door Nevermind de hype gedeeld werd... voelde wel als een momentje van... oké, okay, nu begint het echt serieus te worden... en nu zijn we misschien niet meer zomaar een bandje van drie jongens... die gewoon een beetje herrie maken, zeg maar. Nee, nee dat geloof ik ook niet. Want als ik nu ook naar die, single, naar die nieuwe single luister... ja, er zit uh, echt... Uh, er begint echt een, uh, een soort stroomlijn in uh, te komen... in dit uh, hele verhaal van jullie. Dus, uh, dus, dus ik vind denk... het leuk om te horen, ja. Ja, ja. ja, ik heb hem al, heb hem al geluisterd. Uh, dus we gaan hem nu ook voor de tweede keer even beluisteren. Uh, tenminste, oh, ja. eerst had ik hem thuis uh, beluisterd... maar nu uh, even gewoon kunnen voor de radio natuurlijk, hè? Ja, te gek. Jullie zien Operation Hurricane met Undefined.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 Dat ik er eens op een vrijdagmiddag uh, te luisteren tussen 5 en 7. En wie uh, flikt dan ook nog om dit nummer te draaien? Uh... Collega Walter Sands die doet het ook op vrijdagavond, uh, of vrijdag, de late vrijdagmiddag, begin van de vrijdagavond, met een programma uh, hier uh, bij deze Zandvoortse omroeporganisatie. Draaide die ook, veel de vinden, altijd wel leuk als radiocollega's op een gegeven moment ook uh, nummers uh, van ons overnemen. Dat, uh, dat, uh, dat vind ik uh, eigenlijk heel erg leuk. Uh, daarmee ondersteunen uh, zij eigenlijk ook min of meer het uh, verhaal, de liefde voor muziek. Want uh, het uh, zijn onafhankelijke. Muzikanten, zeker de mensen van Veline. en daarvoor natuurlijk Operation Hurricane. Je hebt net uh, Jurjaan ook uh, gehoord. Jurjaan uh, woont hier uh, 500 meter uh, vandaan. En uh, als, uh, als het uh, weer uh, denk ik uh, zover is, dan zal die ook hier uh, langs gaan komen. Nou, we hebben er nog eentje. En dan uh, zit het uh, er weer op. Vorige week uh, zat Jarno uh, van Meadowlake bij ons in de uitzending. Telefonisch dan wel te verstaan. En uh, heeft uh, hij uh, het een en ander verteld over wat uh, uh, zich allemaal heeft uh, plaatsgevonden rondom uh, het uh, verhaal van uh, Meadow Lake. Uh, ze zijn uh, druk bezig om eigenlijk het uh, voor elkaar te krijgen om een heel album uh, bij elkaar uh, uit te gaan geven aan het eind van dit jaar. Dit is de laatste. Een nieuw spel. Tot volgende week.